Uur. Door al Negens met het NOS-journaal. De vrouw die gisteravond zwaar gewond raakte bij een gezinsmoord in Dordrecht, is overleden. De vader van het gezin schoot gisteren zijn kinderen en daarna zichzelf dood. De moeder werd zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. De man was politieagent bij de eenheid in Rotterdam. Of hij zijn dienstwapen heeft gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het stel zou ruzie hebben gehad en in scheiding liggen, maar ze leefden volgens buurbewoners nog samen. Bij een op de vijf kinderen met astma in Nederland... is de ziekte gerelateerd aan luchtvervuiling door het verkeer. En in de steden is dat zelfs bijna de helft, zegt het Longfonds. Dat aantal is nergens anders in Europa zo hoog. Het Longfonds biedt vandaag een petitie aan in de Tweede Kamer... om de politiek aan te sporen om extra maatregelen te nemen. Jaarlijks overlijden 11.000 mensen aan de gevolgen van de slechte luchtkwaliteit. ProRail doet onderzoek naar de veiligheid van perrons. Nu is het op sommige stations zo druk tijdens de spits... dat het niet meer veilig is voor de reizigers. ProRail is op Amsterdam centraal bezig... met het verbreden en verlengen van de perrons. In Utrecht loopt een proef met crowd control. Daar wordt omgeroepen om niet te dicht bij de roltrappen te stil te staan. De soms lange wachttijden bij het overmaken van geld zijn verleden tijd. Voortaan staat een bedrag binnen enkele seconden op de rekening van de ontvanger... ook s'avonds, in het weekend en op de feestdagen. Voorheen werden betaalopdrachten die in het weekend waren gedaan... pas op maandag verwerkt. En als dat een feestdag was, kon het soms drie dagen duren... voordat het geld was overgeboekt. Het nieuwe systeem geldt voor klanten van de grote banken. Een aantal kleinere banken wordt komende maanden op het systeem aangesloten. Het weer vanmiddag ruimte voor de zon, alleen in het noorden kans op een bui. Het wordt vandaag 18 tot 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, maar in de loop van de dag gaat het regenen. Dan is het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnoud Broekhuis van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek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 Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespucht. Does lief? Dankjewel. Namens de OV-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in zieren, wanneer het lekker. Sack Zombies. Ze maakt het deel, met brede weer haar je op, gewoon. Maar plotseling roept ze gil, de zin zit in mijn op de zon. Welkom, uh, lieve luisteraars in binnen- en buitenland. Dit is uh, live vanuit de studio aan het Gasresplein het programma ZFM Oud Zandvoort. En. Uh...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 En een toneelvereniging Phoenix speelde in 1922, nou enzovoort enzovoort.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 Hoppen, toen Monopool afbranden. Nee, toen was het zwemmer er al niet meer. Nee, precies. Um, dat is in 1938. En van 38 tot laten we zeggen 1960, wat kan je over die tijd zeggen?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 60 en daarna we hadden het in de vorige blokje over g kempers die de huurder werd de onderhuurder van de verre huurder de gebroeders en die daar de biednoot in vestigde en dat verhuurde dat weer later door aan lou van burg en na lou van burg Ronald, wie kwamen er toen als huurders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 Daar had je die club. Ja, dat was, de, de, dat was eigenlijk de, de, de, de achteringang, de hoofdingang was natuurlijk van het theater en het stationsplein. En de achterkant aan de Van alverstraat daar, daar kwam een Whisky Agogo Club. En uh, dat was van Bram de Kruiter. Dat heeft hij ook een aantal jaren gedaan. Ik geloof zelfs nog met Tont en Katen. Die later uh, de grot nog samen begonnen zijn in die regio. Ja, ja, ja, ja.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 zo zeg ik het nog maar even het heet, ja. uh, het heet anders beachnet beachclub beachclub en die komen de optreden dan zit de zaal vol.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 Concerten hadden nou, ze bij wijze van spreken aan de overkant. In de van staat. hadden ze de het elektriciteitskastje al opengemaakt gemaakt om stroom te halen. Dat nou, er best wel wat stroom nodig natuurlijk. Ja, <laughs> had je nog meer. Uh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 Ja, want ik ben met name geïnteresseerd in die oude video-opnames die hij maakte. Ja, nee, ik zou het echt niet weten waar die gebleven is. Ik heb nog een, een stukje film waar hij staat. Oh. Dat uh, Prins Bernhard komt bij het uh, Hotel Bouwers. Er werd opnieuw okay. werd geopend. Uh, Bernhard kwam met een helikopter aan. En uh, heeft Bakels heeft dan staan filmen daar. En die filmen dus ook Rob van der Waal.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 En uh, dat hebben we ook in een korte tijd gedaan. Alleen uh, na een periode, korte periode kon Hans een andere zaak overnemen. En die is er toen uitgestapt. En toen ben ik zelfstandig verder gegaan als nachtclub Moestache. En uh, uh, daar werkte bij ons uh, natuurlijk ook bekend Stef Inde. Uh, François Loes. Uh, de oude fotograaf André Liberon En uh, Georges de portier.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 Zullen je egg doen? Zo deden we dat. Bekenden? Onbekenden? Nee, allemaal onbekenden eigenlijk. Dat... Uh...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 Die moustache was monopool toen al afgebrand? Nee, die is in 1970 afgebrand. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. we dus, hebben die dag nee, uh, in 1976 die begonnen geloof ik. En daar hebben we toch nog wel een aantal jaren in gezeten. Oké, okay. we gaan er zo meteen verder over ja. praten. Eerst weer muziek. Met het bananenlied. En we hoorden net wat in de pauze over de diverse carnavals. Maar ja, dat was niet in de tijd van, van Ronald Rietberg. Hoor ik nee, ook dat, niet. Daarvoor is er één keer een carnavalsavond geweest. En dat was een. Uh... Uh, ja uh, Daarna is het een Bouwers gehouden. Of daarvoor. Maar er is één één jaar geweest dat het carnaval in Monopol was. Nou, het uh, dak was... ging er over. Het dak ging er haast af. <laughs> uh, we praten, lieve luisteraars met Ronald Rietberg.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 Nuchter meer. Aan het ja, eind. in die tijd waren natuurlijk die artiesten. natuurlijk ook vaak eerst een optreden hier, of optreden daar. En bij ons kwam ze pas om, uh, geloof ik, om 12 uur pas binnen. En uh, op een gegeven moment bij het optreden. Uh, was er natuurlijk helemaal een vervoering. en die ging helemaal geweldig. en op een gegeven moment hield het podium op. En uh, Rita viel dus op een gegeven moment in het publiek. Nou, die zette er zo weer op het op podium terug. en de avond ging gewoon verder. Ja, precies. Ik kan me herinneren. En je had ook een vaste jazzband. Ja, het was zo. We hadden een uh, Hans Keunen. Die kwam uit Haarlem. En die had jarenlang daar een, een jazzsociëteit. Uh, Hans Herbaert. Uh, nee, Hans Keunen. Oh, Hans Keunen. Hans Keunen. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, En Hans uh, heb ik toegevraagd. Hans, luister even. jij zo'n pleeg net. Uh, nee, pianist, nee, pianist. Pianist, pianist Hans Keunen, Hans Keunen, ja. Ja, ja, ja. en uh, ja, Nee, ik zeg, Hans... ben warm met uh, Billy B. Jacket. Wim Kreuger. Die speelde klein Nee, dat is net. iemand anders. Maar goed, Hans Keunen. Die, uh, die werd eigenlijk. De, de, de hoofdpianist. En met zijn trio. kon hij. had hij een budget elke week. mocht hij een, een prominent artiest. jazzartiest uitnodigen. Noem eens wat. Uh, onder andere Descartes. Die is heel vaak geweest natuurlijk. Uh, Hans Dulfer kwam regel, er regelmatig. Descartes, was hij dan nuchter? Uh, nou, ik denk dat in die tijd. de meeste de muzikanten om die tijd. S avonds niet helemaal nuchter waren. <laughs> maar het leuke van Descartes is. hij kwam dan s'avonds om 12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 Café. Dus iedereen die van naam was in Nederland, die maar bekend was met jazzmuziek, die kwam bij ons gewoon s'avonds ook een drankje drinken. En even, mee en even meespelen. En was En degene die er eigenlijk de grootste gang maken daarvan, dat was Wim Kreuger, ja. onze bekende Billy B. Jacket natuurlijk. Ja, helaas verleden ze ook niet meer.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 Ik zei, ja jongens, dat is allemaal wel leuk. Dit is een 35-man orkest. Ik zei, dat is de zaak vol en dan kunnen er geen, geen, geen, geen klanten meer bij, dan verdienen we niks. Ja, daar hadden ze niks mee te maken. De Gooise Matras moest komen. En die kwam dus op een gegeven moment ook. En dan moesten we dus voor de halve zaak moesten dus een podium bouwen. En dan kwam Wiebo van der Linden met zijn Gooise Matras. Nou, het was een wette wereldavond natuurlijk. Alleen bijna op geen omzet waren weer muziek de klanten. Geen publiek. <laughs> dat is heel apart. Maar dat is een en vierende periode geweest, dat jazzcafé. Eigenlijk, voor, was het de voorloper van de Jazzweek hier in Zandvoort. Ja. Dat, dat. Of is dat in diezelfde periode? We hebben natuurlijk altijd verschillende keren. We hebben jazzclubs gehad. Het begon eigenlijk al in Duistergas vroeger was eigenlijk ja. de jazz. En we hadden nog in de... In de, in de, in de... Uh, de Zijstad van de Halterstraat en, uh, een jazzclub hebben we nog een keer gehad maar de Sunshine Jazz Corner was eigenlijk de meest bekende en, uh, van de hele was... regio op. ja en er was gelukkig genoeg geld natuurlijk dus iedereen, ja, alles wat maar bekend was uh, kwam optreden en, uh, zelfs het buitenlands, Bill Bryden kwam regelmatig dan gaan we weer even naar de muziek oké okay.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 En betalen hoefde ik hem helemaal niet als hij maar een beetje kon spelen. En als hij maar zoveel zijn thee kon eten als hij wilde. En mocht drinken. Nou, drinken deed hij niet echt veel. En uh, ja, toen bekend werd dat Tony Scott natuurlijk bij ons in de zaak uh, regelmatig speelde. Kwamen er steeds meer uit die, want die wilden allemaal al met hem spelen natuurlijk. En uiteindelijk is dat geresulteerd in een, in een opname van een gamma-woonplaat Die hij samengemaakt heeft met uh, Jan Akkerman. Want dat was toch een vriend van hem. En die kwam dus ook regelmatig. Een uh, moeilijke man hoor, Jan Akkerman. Ja, maar goed. Het waren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 Uh, wij hadden eigenlijk geen exploitatie meer van het pand in Zandvoort, van de moustache. We hadden daar wat, een akkafietje gehad met, een, met de portier en met wat vechtersbazen. En uh, ik ben toen uh, een café begonnen in Callenshoog, dus ik woonde al niet eens meer in Zandvoort. En, uh, maar je kreeg een telefoontje? Ik kreeg uh, s'nachts een, een telefoontje, of s'avonds, ik geloof s'avonds om een uur of uh, uh, uh, uh, uh, elf. Yeah. Ja, we waren al in bed, mevrouw en ik. En, uh,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 die enorme dingen hebben die eruit gehaald, die hebben ze gewoon verkocht, en bekoord. gehoord. Dus er is heeft nooit iemand meer naar, naar omgekeken. Dat, is, dat vind ik doodzonde. Als ik geweten had dat ik ze dus, ja, had kunnen schenken. Ja, dan uh, had ik dat gedaan, laat ik het zo zeggen. Wat een herinnering. Ja. Als je nu terugkijkt op die periode.